Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het Duitse dorp Harthausen in de buurt van Ludwigshaven is in dus zijn geheel ontruimd. Alle 3000 inwoners moesten het dorp verlaten vanwege een brand en de daaropvolgende gasexplosie. 16 brandweermannen raakten gewond. De brand begon vanochtend vroeg op het terrein van een gasbedrijf. De brandweer was al ter plaatse toen het vuur overslog... naar twee vrachtwagens gevuld met gas die explodeerden. De knal van die explosie was 30 kilometer verderop nog te horen. De brand is nog niet geblust en volgens de politie is er nog altijd explosiegevaar. De inwoners van Harthausen mogen voorlopig nog niet terug. De dode tal vervormd door de ingestort gebouw in Mumbai is in India is opgelopen tot 37. Volgens reddingswerkers werd vandaag maar één slachtoffer levend onder het puin vandaan gehaald. Er waren gisteren 89 mensen binnen toen het gebouw van vier verdiepingen instortte. De meeste mensen sliepen nog. Het is de derde keer in een half jaar dat er in Mumbai een gebouw instort waarbij mensen omkomen. Er is in India veel corruptie en er zijn weinig bouwinspecties. De Iraanse president Rouhani is in Teheran door boze demonstranten bekogeld. Op de luchthaven riepen ze dood aan Amerika... en gooiden ze schoenen en eieren naar de president... die net was teruggekeerd van een reis naar de VN in New York. Veiligheidsmensen beschermde Rouhani met een paraplu... duwden hem in een auto en reden weg. De toenadering tussen de VS en Iran... is de laatste weken in een stroomversnelling gekomen. Zo heeft de minister van Buitenlandse Zaken Kerry... deze week overleg gevoerd met zijn Iraanse collega. Veel Iraniërs juichen het overigens toe dat Rouhani toenadering zoekt. Het weer, de zon schijnt flink. Het is 15 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Morgen neemt de wind nog iets toe. Verder verandert er weinig. Pas in de tweede helft van de komende week neemt de kans op een bui toe. Dit was het NOS-journaal. ANDB ah, de verkeersinformatie: Files: Rotterdam Amsterdam op de A7 vanuit Horen. Bij Zaandam 2 kilometer. Op de ring A10 tussen het Afrit Haarlem Knoop en Knappen-Koenplein 3 kilometer. Er wordt een pechauto geborgen, twee rijstroken zijn dicht. Op de A12 utrecht Den Haag door werkzaamheden tussen Harmelen en Woerden 5 kilometer. En op de parallelbaan bij Utrecht bij Oude Rijn 3 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam voor Berkele Roderrijs 2. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 Vanavond in Kassa, de prijzenoorlog in de supermarkt. Zijn onze dagelijkse boodschappen echt goedkoper geworden? Kassa gaat naar de zes grote supermarkten en vergelijkt de prijzen met die van het voorjaar. En we testen appeltaart in een boomgaard in Loenen aan de Vecht. Kassa is er vanavond om vijf over zeven bij de Vara op Nederland 1.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 Goedemiddag, welkom bij Opium Live vanuit het Grand Café van De La Mar in Amsterdam. Uh, hier aan tafel Kees Hulst, met hem ga ik straks praten over de voorstelling, lunchvoorstelling Vette Dinsdag. Over een chirurg die uh, ja, die een uh, moment in de operatiekamer staat en het volgende moment in het, uh, het carnavalsgelal op het zomer. <lacht> Nog, dat is ongeveer ja, ja. kort samengevat. In het café en, en verder. Ja. Ja. En dieper. En dieper. <lacht> Ook aan tafel uh, Rinske Wels, uh, want uh, jij ja, twitterde al vanmorgen... druk dagje, eerst langs Hans Opium om te praten... over de rail rond de polyfinario. Ja. En dan door om de prijs van de kritiek uit te reiken. Druk dagje, inderdaad. Ja. En iemand anders ja, die retweeten dat dan vervolgens weer alweer een rel rond de Polifinario. <laughs> Waarop alweer. ik antwoordde, ja, er is altijd wel iets. Altijd dan krijgt iemand hem niet die hem eigenlijk zou moeten hebben en andersom. Of iemand krijgt hem wel voor een ja. programma wat eigenlijk slechter was dan dat daarvoor. Ja. En, en, en, maar dan, nu uh, lag het hele juryberaad op straat. En dat was wel even wat pijnlijker. Ja. En die prijs van de kritiek, want dat is nou ook weer een rel, want het is eigenlijk een embargo, maar ja. het is al bekend. Het, het is... Tiederik van Vleuten, gefeliciteerd. <laughs> en bedankt Hans. <laughs> Terwijl ik nog maar best doen om dat om embargo in stand ja, te houden. Ja, het nu.nl. Ja, ik <laughs> weet het. Ja. De, de Parool en de Volkskrant hebben het allemaal keurig weer van hun sites afgehaald. Ja. Maar uh, het was een fout van het ANP. Nou, dan neem ik het ook terug. Oké, okay, doe maar. Maar het is wel gezegd, hè? Ja, dus uh, ja, inderdaad, wel... gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd van harte. En uh, gewenst ook, uh, vind ik. Ja. Uh, eerst even kijken hoe het met... Uh, want Marianne Vos, die verdedigt haar titel in Florence. En uh, Gio Lippens, die kijkt daar naar het wk wielren. Uh, uh, hoe gaat het daar, uh, Gio? Ja, Het gaat prima eigenlijk. Ja. Uh, er gebeurt niet zoveel. En dat is eigenlijk ook prima, want uh, de koers moet uh, redelijk onder controle gehouden worden... tot natuurlijk dat de finale aanbreekt. En dan uh, is het maar een zaak om uh, met één of meerdere vrouwen bij de eerste gelederen te zitten. We zagen wel wat Nederlandse vrouwen daar vooraan rijden in het peloton. Amy Pieters, Kirsten Wild, die zagen we daar mee vooraan rijden. Er gebeuren wat kleine dingetjes. We zagen een valpartijtje van een dame uit Servië, Dragana Kovacevic. We zagen een demarrage van Patricia Schwager uit Zwitserland. Maar die werd meteen weer teruggepakt en de rust is weer, weer gekeerd in het peloton. En Marianne Vos, die ja, redelijk vooraan, maar rustig in de buik... eigenlijk een beetje van dat peloton daar mee rijdt... terwijl er ook Lucinda Brandvlak bij zit... En zo rijdt alles rustig in de richting van Florence. We hebben inmiddels 30 kilometer zo'n beetje afgelegd. We zijn door het prachtige plaatje poggio Arcaiano gekomen. En dat betekent dat er nog uh, dik 20 kilometer is voordat ze op het lokale circuit in Florence aankomen. En zo'n 27 kilometer voordat ze hier voor de eerste keer de streep passeren. En dat moet daarna dan nog vijf keer gaan gebeuren. Want ze gaan vijf rondjes afleggen uiteindelijk hier op het lokale circuit met die twee beklimmingen. Per ronde. We weten het. De Via Zole maximaal 9 procent. De lange klim van 4,5 kilometer. En de Via Salvati. Dat is een heel kort klimmetje. Maar wel maximaal 16 procent. Daar moet het allemaal gaan gebeuren. Voorlopig nog niks aan de hand in het peloton. Nou, ik vind het nu wel spannend. Dankjewel, Geo Lippens. Hou ons op de hoogte. Vier, vier. Slees Radio 1 hoor dit. carnavalsmuziek uit uh, Vette Dinsdag. Dat is een theatermonoloog waarin Kees Hulst... de ontspoorde chirurg Thomas Kleijbeuker speelt die op de laatste carnavalsavond het zuiden van het land doortrekt. Een tocht vol drank en bijzondere ontmoetingen. Dat is natuurlijk wel de vraag, als je voor zo'n rol wordt gevraagd, uh, heb jij ook iets met carnaval? Of moet je dat echt uit je halen? Nou, li Liever niet, eerlijk gezegd. Maar uh, ik, ik, ik heb wel een tijdje in Eindhoven gewoond en uh, daar probeerde ik het aanvankelijk nog uh, te vermijden. En dan vluchtte ik naar Amsterdam terug, maar dan raakte ik bij de Utrechtse brug uh, verstrikt in een uh, carnavalsoptocht van Amsterdam. Dat, dat was is toch dan, erger. Uh, ja, dat is eigenlijk veel treuriger nog. Nee, dus ja, uiteindelijk ga je... het is verslavend en je, als je er eenmaal in, in terechtkomt, dan kun je er niet meer uit. Nee, wat, wat is het verslavende? Nou, de, de, de open... ja, ik, ik wil niet zeggen stomzinnigheid, maar het, de, het ritme, dat doet iets met je systeem in je lijf. En uh, daar ga je mee en uh, de, allerlei normen vallen van je af en... Uh, ja, je wordt zo, zonder dat je het weet word je meegenomen in een soort stroom. En daar, daar, daar, het is moeilijk om daar weer uit te komen. Ja, want je, want je, bent speciaal ge, je bent gevraagd voor deze rol door de, ja. uh, uh, Pierre Wittebos... die de tekst heeft geschreven en Rob Lichtert, de regisseur. Ja, precies, die... Ja. Uh, uh, uh, Peer vond en, en Rob vonden dat, uh, dat ik dit moest spelen. Ik, ik had al eerder met ze gewerkt en uh, naar genoegen. En uh, kennelijk was dit uh, een goede aanleiding. En ik las die, de eerste synopsis of de eerste bewerking. En dat was al heel erg. Uh, ja, dat, dat, dat, dat was zo uitbundig en, en schitterend. En, en dat, ik dacht van, ja, dat, dat, dat wordt een heerlijke kluif. Ja, het, het is een soort absurd, absurdisme... Wat, je, wat, wat jou op het lijf geschreven is. Lijkt, mij. weet lijkt. ik niet. Maar ja, dat, dat zeggen ze altijd. Hou het vol, want, het is ja, net, of, precies, net of het zo is. Ja, precies, die die hij is een chirurg in het ziekenhuis. Hij, hij uh, heeft net een operatie uh, helemaal falikant mis laten gaan. En dan... Uh, ontstaat er een soort tunnelvisie. Hij denkt, ik moet hier weg. En verder maakt het niet uit. Ja. Nee. Uh, ja, hij, op, het gek, gek is dat hij, dat hij ineens realiseert zich dat hij een fout heeft gemaakt. Een grote blunder. En hij durft de consequenties daarvan niet aan. Uh, hij deinst daarvoor terug. En, en vlucht. Uh, uh, bijna uitgetreden uit zijn eigen lichaam. Weg uit de operatiekamer. En, uh, uh, en in het café uh, waar consumptie verplicht in het Café Pleinzicht. Consumptie verplicht. Daar uh, giet hij zich vol uh, met uh, zeven alcoholische eenheden. En raakt dan opdrift in het carnavalsgebeuren... De avond van Vette Dinsdag, dus de laatste carnavalsavond in het zuiden. Ja, dan komt hij met zijn hoger opgeleidheid, toch plotseling tussen de gewone burgers terecht Precies, en met zijn zesmaal modaalheid. Belt hij dan nog in paniek een vriendje, die ook al op nonactief staat, die heeft ook iets uitgevoerd, dus trouwens Kaantje op het invalide toilet. En daar gaat, hij, daar gaat hij mee aan de haal, of die, die neemt hem op sleeptouw en geraakt dan via bordelen en allerlei valse plannetjes en wraakoefeningen in de, ja, goed in de lorem, zo maar ja. zeggen. En een bordeel is dan in de, in de Wittebols de, de tekst, is dat een, een McFuck? Ja, de liefdesveebo, febo d'amore, de McFuck, ja, de McSuck, de McPluck, de McBuck is voor het baansje, ja, ja, ja. Het, zijn, het, het, het zit vol met dat soort uh, teksten, prachtige uh, metaforen, prachtige beelden, uh, maar het lijkt me wel een ramp om het uit je hoofd te leren. Nou, dat is, dat is het eigenlijk, het is wel lastig, maar het is allemaal zo efficiënt en zo beeldend en zo strak en zo goed in elkaar dat er, is, er zit geen geen komma geen letter te veel of te weinig en uh, ik, het is ook met pijn in mijn hart dat ik heel veel stukken zinnen en de uh, teksten eruit moest laten om het in een, een lunchvoorstelling nu uh, uh, te proppen. Oh, Afwijkelijk was het ook een lange. Ja, het is veel langer en ah. we gaan ook met de langere versie gaan we ook op tournee mm -hmm. en en daar zitten nog wat extra avonturen die je nu dus in de lunchvoorstelling niet meekrijgt maar het, eh, nogmaals, die tekst is zo gebeeldhoud. En zo uh, strak. En zo uh, uh, demonisch. En delirisch. En zo helemaal vrij. Van, uh, ja, van, van, van, van fantasie in fantasie. En, dus dus uh, ja. Ik, ik vond het gemakkelijk. Uh, als ik het erin gebeiteld had. Dan krijg ik het er nu ja. niet meer uit. En, en, en hoe, ja, dat is ook erg. Ja, want ja. je, er, je raakt het nooit meer kwijt. ja En dan komt dan die carnavalsmuziek van uh, Jasper Boeken. <laughs> ook nog eens overheen. dus Het is een tijstering eigenlijk. Ja, ja want hoe, hoe bijt. Hoe voel je dit uh, in, in, in, je, in je systeem? Dagelijks kijken, dagelijks lezen, dagelijks leren... dagelijks, uh, ja, uh, iedere vrije minuut uh, een, een zin terugpakken... en, en, en, en uh, kijken waar het vandaan komt en waar het naartoe moet. Uh, uh, in welke context het staat, enzovoort, enzovoort. Dus, ja. Ja, onderzoeken. En, ja. En, dan, uh, en dan zit het op die harde schijf, hopelijk. En dan komt het ook op ja, tijd weer het is, terug. Het is je vak natuurlijk ook gewoon. Dat is ook zo, ja. ja zeker, ja. <laughs> maar maar wat er, er zit bijvoorbeeld ook een, een, een, een opzomming van allerlei uh, plaatsen. Dus, uh, uh, hoe heet het, plekken waar... waar je met ja, ja, ja, dit wou ik zeggen. Zijn dus die, die, die, dat, is, dat is een sadistisch trekje, volgens mij, van Peer, waar <lacht> hij ontkent het. Maar hij, hij zegt dan: die, al, die, al die, die plaatsen in het zuiden, in Brabant en in Nimburg, die hebben dan allemaal van die uh, extra namen, carnavalsnamen. En de, hij, ik moet dan uh, een, een tocht maken via de, van de kruikenmisbruikers naar de Poelen betanen, van de trekkersstad naar Kotseburg, van uh, uh, Goudpuppersland naar uh, de knollenrapers, halverwege de N, zoveel nog koeivlatsen. Aangedaan. broekhoesten, Veen, uh, Bultis, Putters, Radeel, uh, Pottenklutsers, Rijk, Aarsen, ja, Malen, enzovoort. Dat bedoel ik. Ja, dat was wel even een, een dieptepunt voor in mijn. Uh, ja, want dan, dan valt er weinig te bijten, lijkt mij. Dus gewoon stampen. Ja, ja, dat, ja. Is, dat, is, dat, dat was heel sadistisch. In, in de ja. vorige voorstelling die ik zag van uh, hen, uh, bedenk ik me nu, Schiet in de Roza met uh, John Buisman, onder andere, zit er ook zo'n opsomming van ja. plaatsnamen, Kellecke. Houdt hij daarvan? Ja, ja, ja maar hij, hij trekt ze wenkbrauwen op en zeggen van ja, dat is heel normaal. Dat kan je zo op internet vinden. Al die, al die plaatsen in Brabant. Ja, wij kennen natuurlijk allemaal Lampengat en zo voor Eindhoven en uh, Oeteldonk voor Den Bosch. Nou, zo zijn er dus nog tig anderen ook. En, en daar maakt hij dan ja. gebruik van, ja. ja. Maar goed, er is dus een langere versie waarin het waarschijnlijk nog veel verder en nog lager gaat met Thomas. Er wordt een wraakoefening uitgeoefend op een mede-collega, een, een, een, een, een keelneus en oorspecialist uh, A van de M. En uh, die, want die heeft hem verraden toen hij, toen die Crucio ergens, een, uh, dat strauss deed. En ze enfin, dus daar gaan ze een wraakactie over, dan gaan ze de tuin leeg scheppen. Ik weet niet precies wat er allemaal gebeurt, maar er komt nog wat avontuur ja, bij enzovoort. Heb je, heb je bij dit verhaal nou ook uh, in gedachten dat er, dat er uh, chirurgen zijn die misschien uh, daadwerkelijk in zo'n situatie terechtkomen? Uh, dat ze uh, iets fout doen en bij God niet weten wat ze, hoe het verder moet? Maar natuurlijk, dat ja? gebeurt toch. Iedereen, het vervelende is in dit stuk, of tenminste het vervelende, in dit stuk wordt het aangekondigd of aangekaart dat de, de, de onaantastbaarheid van, van allerlei medisch, van de medici, dat die wordt hier even onderuit gehaald. Iedereen, als mens ben je natuurlijk veilbaar, maar bij, ja, bij, als je een witte jas daagt, dan heb je toch nog het odium van uh, ik, ik ben uh, God zelf. En, en, en, en daar gaan mensen ook in geloven, de, de specialisten. Dus ja, als dat op goed met misgaat, dan. Nou, ja, dan zie je dat op alle niveaus. Uh, zie je dat kantelen en dan duiken ze. Ja. Ja. Ja, dan komen ze zwaar in depressies terecht. En ja. het is, het is, enerzijds is, is dit leuk om te zien, anderzijds is het ook meelijfwekkend. Je, je bent ja. heel meelijfwekkend op dat moment. Eigenlijk wel. Er is een, uh, je, je kunt er goed in meegaan. En het mooie is dat er toch nog een soort. Uh, uiteindelijk aan het eind van het verhaal. een soort uh, catharsis, noem ik het maar eventjes uh, plaatsvindt. Hij komt toch tot een inzicht dat hij is niet God in de operatiekamer uh, hij is gewoon ook een mens die fouten kan maken met een gezin en, en mensen om zich heen... die allemaal hem wijzen op de, ja, op de vergankelijkheid en op zijn eigen menselijke maat. En, en dat is toch nog een vrij optimistisch beeld. Want uh, moeder en kind zijn patiënten die lijken het allebei goed te maken. Ja, ook, uh, het, die het, blunder. het is eigenlijk niet erg dat je het einde overknapt. Weet ik niet. Nee, want de weg, de, nee, want de weg nee. naartoe is, is prachtig. Ja, het, het gaat niet. Het is, het is een optimistisch zijn. Dat is wat ik wil zeggen. Ja. Het heeft, een, het heeft een, een, een, een hele licht in tegenstelling tot wat je over het algemeen om je heen ziet. In allerlei uh, uitingen. De, de zwarte kant, het cynisme, de, de doem over allerlei dingen. Dat, dat, dat doet zich eigenlijk hier nee. niet voor. Godzijdank. En dat is de lichtvoedigheid van... Peer Witbos aan de ene kant, terwijl hij toch heel goed de diepte ingaat met zijn, over existentiële ja. zaken. Ja, absoluut. Ja. En uh, nou, je hebt het gezien, dus ik uh, ja. ben blij dat je dat ook. Ja. <laughs> Vind. Ja, ik heb me zeer geamuseerd. Het was een prachtig stuk en uh, fantastisch gespeeld. Uh, je twee compaarden ben ik, ik heb ze... Ja, ik, natuurlijk. niet. Uh, ja, Marieke der Muur en Barnaby Savage, uh, Barnaby Savage, uh, zijn twee uh, studenten van de memeopleiding. opleiding en die vergezellen mij als co-assistenten en die zijn uh, ja. carnavalsgasten en, en allerlei andere mogelijke uh, variaties komen die voorbij in een heel bonte uitdossing ja. van Sascha van Fantastisch, dus ja. Het ziet er heel goed uit ja. wat dat ja. En het is dan ook niet zo'n eenzaam. Je hebt niet het gevoel dat het een monoloog is of zo. Omdat er zoveel personages langskomen. Dus... Beetje steun in de rug. Ja, lekker. Ja, heel ja. fijn. Goed, vette dinsdag. Tot en met 20 oktober als lunchvoorstelling in, uh, in Theater Bellevue. En daarna reist de voorstelling nog tot eind november door het hele land. Kees Hult, dankjewel. dank ja. Straks uh, de virtuele vitrine en de Rinske Wills over Cabaret en de Polifinario, Maar eerst nu Biense Fatback met Coming at It. En Get It, dat was uh, uh, Beans en Fatback. Uh, Onno Smit, zanger, gitaar. Paul Willemsen, gitaar en achtergrondzang. Toon Omer, drums, achtergrondzang. Pieter Bakker op de bas. You Tintje and op de orgel. en Gerard Heusinkveld ook uh, als achtergrondzanger. Onno Smit is de leader of the band. de leader of the pack. En hij zit hier nu aan tafel. Uh, die, uh, helemaal analoog opgenomen, dat, uh, dat, album, uh, uh, dat tweede album voor jullie, toch? Ja, dat klopt. Ja, ik denk iedereen wil altijd, wil altijd digitaal tegenwoordig. Maar dat is niet zo. Uh, ja Niet iedereen, denk ik. maar ja, Analoog is gewoon mooier. Ja, wat, wat is het mooier uh, uh, Het is wat warmer. Mm -hmm. Het leeft meer. En sowieso, hoe wij opnemen, we wij, wij nemen gewoon live op. Zoals je dat zeg maar, vroeger deed. Ja, dus dat niet, zo, niet maar, uh, partijen apart nee, opnemen. Gewoon allemaal tegelijk. met z'n allen in een hele grote ruimte. En dan uh, aftellen en opnemen. En ja. dan doe je dat een aantal keer in de beste pikje. Ja. En, en waarom, waarom in Mono? Want dat vond ik ook wel bijzonder. Je, ja. je hebt er duidelijk een, een, een, een, een gedachte bij, toch? Ja, een aantal. Um, voor dit album, zeg maar, de energie die we waren overbrengen... dat gaat veel beter met mono. Omdat, zeg maar, je maakt een soort muziek, een muziekballetje... en die moet door je speaker naar buiten. En dat gaat beter als je door één kanaal naar buiten perst. En uh, ik, ik, ik, ik vraag het ook wel eens met een zwart-witte foto, Weet je wel, je kan een zwart-wit foto maken van, van deze fles hier op tafel. Verkleurfoto. hetzelfde ding wat je ziet, maar mm. het voelt wel anders. Dus met mono en stereo ook. Het voelt gewoon wat agressiever en wat... Ja, wat heftiger voor deze muziek. Ja, ja. Even, uh, Kees Hulst, herken jij dat idee? Van dat? Ja, uh, ja, nou, het doet mij heel erg denken aan de muziek van het begin van Stones. Aan, en een beetje, ja. Het is een beetje zwart, maar het zit Wang dang, Doodle, dat soort ja. uh, <grijg> dingen zitten erin. En uh, ja, dat was altijd, uh, dat was altijd uh, mono. Ja. Dus ja, ik begrijp wel die, die, die, die boost van, uh, van muziek hier. Ja. En, en dat je het eigenlijk niet kunt corrigeren. Maar er zitten lekkere vette, vette oh, ondergronden. Onder. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En wat ook niet geheel onbelangrijk is, heel veel... Uh, ja, uh, apparaten waar we nu muziek op luisteren, zoals uh, uh, tablets telefoons telefoon ja. en dat soort dingen, is allemaal mono. Ja, ja. Dat is helemaal niet stereo. We, we gaan helemaal terug naar de mono eigenlijk. Ja, dus, ja, als heel veel mensen toch op, op zo'n ding uh, je muziek luisteren, kan je maar beter goed laten klinken. Op vinyl ook wel? Ja, is ook op vinyl uit. Ja. Ja. Juist op vinyl misschien? Ja. Nou, we hebben een vinyl en er zit een cd'tje bij. Dan kan je hem ook in de auto nog luisteren, Het zou het mooiste zijn, een LP, waar je dan uit het midden de cd haalt. Een cassette recording. Ja, yeah. cassette oh, En op high eat uh, en op Ampex wordt het allemaal opgenomen. Ja, ja. Ja, mooi, prachtig. Ja, ja. Zeg, en en uh, even dat uh, prachtige verhaal van jou, jullie eerste album... dat je voor iedereen ging koken... Uh, en dan vervolgens dat iedereen voor jou muziek ging maken. Daar kwam het op neer, toch? Ja, dat, tegenprestatie. Ja, dat klopt tegenprestatie. Deze ook. keer heb je dat niet hoeven doen? Nee, want die jongens die hier nu allemaal staan... die hebben ook K het eerste K album meegepeeld. Ja, ja, precies. En we hebben dit laatste album in vijf dagen opgenomen. En het eerste album, daar eh, hebben we bij elkaar twee jaar over gedaan. Dus er viel nu weinig te koken. Het was gewoon keihard werken. Heel hard werken. Het professioneel geworden ja. eigenlijk. Ja. Bent. Ja. Goed, eh, dat klopt natuurlijk ook, want jullie gaan nog allerlei optredens doen. Sowieso straks nog één keer hier. Uh, morgen begint de Club Tour met een optreden in Amen, Drenthe. Wist je al, hè? Dat wist ik, ja. Ja, heel goed. En daarna op 3 oktober in het poppodium match in Breda. En uh, niet te vergeten vanavond ook Opium Televisie. Ook goed. Ja. Staat er we je nog spelen een... in november ook nog twee keer in de Kleine Comedie. Dat is ook erg tof. Is er? Het is geen club, maar theater. Maar Ik heb ik heel veel zin in. Ja, goed. Dank je wel, Veel plezier. Ja, Dank je wel. Dank je. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band. Met dat, dat ene. Deze week. Ik ben Michiel Michiel Borslap. Uh, pianist en componist. Jazzpianist. Zeer bedreven in het improviseren. Alleen of met zijn eigen trio. Maar op zijn nieuwe album Reflective slaat hij een andere weg in. Het is allemaal uitgeschreven. Ook letterlijk, want het is een boek uit uh, piano Met al deze stukken opgeschreven. En zo speel ik het ook live. Dus het is eigenlijk wat een klassiek pianist doet. Of, of, of ook een popmuzikant. Die spelen ook altijd de noten die ze van tevoren bedacht. Alleen de jazzo's die gingen andere dingen doen. Die doen altijd, die, ja, je weet nooit precies wat je krijgt. En dat is leuk, dat heb ik heel leuk gevonden. en Dat zal ik misschien wel weer gaan doen. Maar nu uh, is het eigenlijk, uh, zijn het eigenlijk... Uh, ja, het zijn allemaal een soort preludes. en Misschien nog hier en daar een nocturnetje. Twee nummers zijn met, het, uh, met de strijkers van het Metropool -orkist. En uh, de rest is allemaal uh, solo piano. <laughs> met, met jazzmuziek was het altijd anders. Wij gingen dan spelen. En niemand kwam omdat wij uh, If I Were Bell speelden. Of By the Blackbird. Of, uh, nee, ze kwamen dan naar de spierballen kijken. Nou, dat is ook leuk, maar nu even niet. Nooitje voor nooitje werd dus uitgeschreven. Maar niet door Boslap zelf. Nee, daar heeft hij een mannetje voor. Ik, ik, ik, ik componeer het zeg maar uh, al spelend. En dan denk ik van, nou nu heb ik iets, dat ga ik, dat neem ik dan op. Of ik had een goede teken. Die stuurde ik dan naar uh, uh, Misha Stefanuk, Een Rus, die woont in Atlanta. En die man die is ongelooflijk snel. Die stu stuur je een opname en een uur later heb je gewoon het hele notenschrift. En uh, dus dat hebben we, met het hele boek heeft, is, is zo tot, uh, tot stand gekomen. Dus ik heb uh, geen nood zelf opgeschreven, maar ik heb ze allemaal gespeeld natuurlijk. Tot slot, wat heeft Michiel Borslap uitgekozen voor de virtuele vitrine? Uh, voor de virtuele vitrine heb ik uitgekozen mijn uh, oude Jaguar. Uh, omdat ik uh, daar allereerst heel blij mee ben. En het verhaal erachter is leuk, want ik, ik kocht de auto en die bleek, uh, en die bleek een e als eerste eigenaar bleek dat Klaas Bruinsma te zijn. Toen ik hem kocht, uh, toen vond ik wat uh, blonde haren. Ik dacht, uh, zijn die soms van Mabel uh, WS? Of uh, van iemand anders, dat wist ik ook niet. Maar uh, in ieder geval, en er waren nog wat, wat rode strepen op het plafond. En, en als je rechts afbuigt of naar rechts stuurt... dan hoor je een soort, alsof er een golfballetje ergens door het portier rolt. En we vragen ons al jaren af wat er dan in dat golfballetje zou zitten. Misschien wel Coke of zo. Maar dat, dat, dat moet daar gewoon blijven. Dat Het dat hoort in die auto. Als je wil weten hoe deze mooie oude Jack eruit ziet... kijk dan op uh, opium.avro.nl Ja, uh, en... Uh... Uh, kan ook op Facebook trouwens, want daar staat het filmpje ook. En op YouTube, dan moeten we even zoeken op Hans uh, bij de Afro. Daar staan al die filmpjes achter elkaar. En de presentatie van de CD Reflective is binnenkort in de kleine comedie. En daarna volgt er een clubtour uh, door uh, Michiel Boslap. Volgende week in deze rubriek Spinvis. Nog aan tafel Rinske Wels. Met haar ga ik straks praten over de Polifinario en uh, andere uh, cabaret uh, aangelegenheden. En Kees, Kees Huls, Met hem heb ik net gesproken over uh, Vette Dinsdag. Kees, ja. heb jij nog uh, culturele ja, tip? Oh, ja, een vette dinsdag dus Er zijn nog heel veel kaartjes voor. Het is een lunchvoorstelling, maar er zijn ja, er, natuurlijk... Er, er, we, staan er nog, precies, we staan er nog <laughs> drie weken. Dus uh, mensen denken dat dat gauw eens uitvoert. Nee, maar vanavond is, uh, vindt er een, een belangrijke première plaats van uh, het boek van uh, het, stu de stuk, uh, het stuk Donkere Kamer van Damocles, uh, van uh, Hummelink Stuurman, uh, naar nou, het boek van uh, Hermans, uh, met uh, Hein van Heijden in de bewerking van Gert Thijs en Victor Leu. Dus daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Maar ook heel, heel erg mooi is met mijn vader in bed. Dat is vanavond ook een première. In de toneelschuur, weliswaar. Met Paul Knieriem, een van de jonge opkomende grote regisseurs voor de toekomst. Een stuk van Manje van den Berg. Met René van het Hof en Marieke de Kleine. En maar het allerbelangrijkste misschien in de toekomst is het een nieuw stuk van Stan Lapinski. Die ook het levenslied op de televisie heeft geschreven. Ja. En dat heette Zo'n Mooie Dag. Dus is in de regie van de dressuur van Sanne van Rijn, moet ik zeggen. Daar speelden Joker maar en Hans Dagenet een heel mooi duo. Drie tips, maar liefst. Ja. Wel ja. Ja, Goed, kan uh, deze heb jij nog een... Nee, ik was nee, afgelopen nee. maandag ja. bij de première van Vreugd, de tranen drogen snel... van het, het Roo Theater. Roo -theater. Ja. Heel bijzondere voorstelling, vond ik. Teksten van Rick van der Bos. Nou, die man uh, moeten we inlijsten. En meteen, uh, gelukkig is hij onderdak al bij het Roo Theater En gaan ze de komende jaren veel van hem spelen. Hij schrijft, prachtig. Uh, en Herman Gillis vond ik heel erg mooi. Ze spelen een soort gemeenschap in een heel raar decor... van uh, gerecyclede petflessen. Dat stelt een maisveld voor. En daarin wordt eigenlijk, ja een huwelijk. Het is een trouwerij. Maar je ziet allemaal slices of life van allerlei... Uh, bewoners van die gemeenschap. En ze hebben allemaal hun verdriet mee. Uh, maar ze zijn er om het leven te vieren. Want met de wetenschap van verlies... moet je vooral het leven vieren. Vreugdedranen, drogen snel. Ja, sneller dan tranen sneller van dan verdriet. Tranen, dus dus het we... decor van Thomas Rupert. Echt? Ja. Oh, fantastisch. Ja. Heel mooi. Goed, heb ik ook nog een cultuurtip. Onze grootste buitenlandse fan staat aanstaande maandag in Carré. My name is David Sederis. and when I'm in the Netherlands, all I do is listen to Opium Radio. That's all I listen to. Over any other spoken. radio, I'm sorry, I don't, I don't even care about it. All I listen to is Opium Radio. It's the best. Ja, eigen winkeltje inderdaad, eigen winkeltje eerst. Goed, we zijn zo terug naar het nieuws van half hier met Mark Visser. Tot zo. Dit is Radio 1, het NOS journaal. De voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester van de oudere partij 50PLUS stappen op. Ze hebben oneenigheid met de partij over het hoiëren van campagneleider Dick Schouw en zijn partner Adriana Hernandez. De bestuurstop had op eigen houtje besloten dat Schouw en Hernandez niet langer aan konden blijven vanwege we integriteitsschending. Schouw wil met de door hem opgerichte lokale politieke partij ouderenpolitiek actief Opa aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 deelnemen, terwijl 50 plus had besloten deze verkiezingen te laten schieten. De regering van Kenia wist al maanden dat Al-Shabaab een terreuraanslag wilde plegen in de hoofdstad Nairobi. Dat melden Keniaanse media vandaag op basis van gelekte inlichtingendossiers. Daarin worden plannen van de islamitische terreurorganisatie beschreven.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. files op de A7 Hoorn richting Amsterdam. Voor Zaandam staat 2 kilometer. Werkzaamheden zorgen voor file op de A12. Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Woerden 4 kilometer. En er is een aanrijding op de A28. Hogeveen richting Assen bij de afrit Ruinen. 2 kilometer file vanaf Hogeveen-Fluitenberg. En bij de afrit Ruinen is de linker dicht. Dit is opium. Ja, goedemiddag. Welkom terug bij Opium vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Aan tafel nog uh, Kees Hulst. Met hem heb ik gesproken over vette dinsdag. Er zijn nog kaartjes, voor, de, voor het geval u u ernaartoe wilt. Uh, Marties kleiter zit inmiddels ook aan tafel. Zij is uh, hoofd de, uh, tentoonstellingen van de Nieuwe Kerk. En ook van de Hermitage, trouwens. Ja, klopt. We ja. uh, met, met hebben straks over de Ming-tentoonstelling uh, in de Nieuwe Kerk. En uh, Rinske Wel zit hier aan tafel, want met haar ga ik nu praten over cabaret. Oh nee, dat is niet zo. We gaan eerst naar uh, Gio Lippens. Die zit in Florence. Iedereen uh, doet wat. Gio, hoe is het uh, met Marjan Vos? nog steeds heel goed. He. Je zou het bijna vergeten, inderdaad. Florence zijn net langs het uh, Duomo gepasseerd. Uh, dus oh, de Dom uh, zijn ze voorbij gekomen. Ook vlak in de buurt van het Palazzo Vecchio. Echt prachtige plekken in die hele mooie oude culturele stad. Het is de aanloop naar de lokale ronde, want straks komen ze hier door de finish. Ja, en dan gaan ze die vijf rondjes afleggen over dat zware parcours met die twee loodzware klimmetjes erin. En wat ook heel belangrijk is, een behoorlijk lastige afdaling. Vooral de afdaling van die eerste klim van de Fiesole. Die lange klim van 4,5 Kilometer, dan gaat het toch op een gegeven moment behoorlijk lastig en technisch omlaag. Voordat ze weer kunnen gaan beginnen aan die laatste klim, de Via Salvati. Dan zijn ze er nog niet hoor, want dan is het nog een stukje tot aan de finish. Maar de Rensers rijden nu in elk geval door dat klassieke Florence heen. Veel publiek langs de kant van de weg, vooral in de buurt van de Dom stond het. De vijf, zes rijen dik, ook hier staan weer heel veel mensen. En we hebben de controle gezien bij de Nederlandse ploeg. Want er waren wel wat demaragetjes. We zagen een Litouwse Katarzyna Sosna, zagen we het proberen. We zagen Audrey Cordon, de Française, zagen we wegrijden. En iedere keer was het weer Kirsten wild. De Nederlandse, de sterke, grote Nederlandse... die daar dan de controle had aan de kop van het peloton. En het peloton weer terugbracht tot bij de koploopster. En dat betekent dat alles bij elkaar is... als het spel eigenlijk echt moet gaan beginnen... met die vijf lokale ronden in Florence. Dankjewel, je Hou ons op de hoogte. Okay.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 De recensie. Ik denk dat dat uh, ook nog een grote gaat worden. Deze week. Oké. Okay. Kleinkunst. Kleinkunst, ja. Met Rinske Wels. Wie is de grootste kanshebber voor de Polyphenario... de prijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het seizoen... die zondag wordt uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam? Vraagteken. Dat moet Ronald Goedemond zijn. Althans, dat schrijft Henk van Gelder vanochtend in, uh, in de NRC... Maar Rinske denkt daar misschien heel anders over, wat denk jij? <laughs> uh, ik denk ook Ronald, of tenminste, laat ik het zo zeggen... want ik weet eigenlijk al wie hem gaat krijgen. Maar uh, als het aan mij zou liggen... Iedereen van Verleuten ja, ja, precies. Oh. Zou, ik het, zou ik hem aan uh, Ronald Goedemond geven? Ah, ah, ja, je, je je, je, als je in de jury zou zitten. Ja. Dat maar ik niet, zit hè? niet in de jury. Ik ben ervoor gevraagd. Maar nu zeg ik natuurlijk... Uh, nee. Ik heb al nee gezegd, maar nu zeg ik nooit meer ja. Het is een Doe het niet. Daarom. Nee. Wat is er aan de hand met die jury? Wat nou, is er allemaal gebeurd? Ja, uh, er was een juryberaad. Er zijn punten geteld. En uh, toen kon er één jurylid... een Volkskrantjournalist... namelijk Patrick van der Haanenberg, kon niet leven met de uitslag. Die heeft een mes op tafel gegooid. En uh, toen is de discussie weer uh, opnieuw begonnen. En is er een andere winnaar uitgerold. Daar kon weer een ander jurylid niet mee leven. En die die heeft uh, de bol naar buiten gebracht in een open brief op uh, zwartekat.nl. Heeft hij geschreven, ja de, de de dit, stad, precies, he? ja, de winnaar van dit jaar is niet de winnaar... want uh, ineens uh, is de mening veranderd. Aha. Ja, toen is er een hele hoop heisa gekomen en heeft iedereen uh, hoor en wederhoor. En, uh, nou ja, er bestaan verschillende verhalen, laten we het zo maar zeggen. Maar de jury is nu weer bij elkaar gekomen. Een geheime ontmoeting waar uh, dit jurylid dat uit school geklapt is overigens niet bij betrokken is. Dus dat is dan ook weer raar. Maar ik heb het idee dat daar de uitslag weer terug veranderd is. Ja, ja. Maar Patrick van Hanenberg zit er dan nog bij, dus hè? Ja. Ja. Die zit ja, er nog steeds maar bij. Maar die had zich dan gewoon terug moeten trekken, toch? Lijkt ja, mij. dat lijkt mij ook. Ja, en, en misschien ook Kees, anders dan... Kees zit te knikken. Nou, uh, nee, we zitten niet. Jij zegt het, maar uh, <laughs> ik, ik kan me heel goed voorstellen... dat hij daar geen genoegen mee neemt. Of in ieder geval uit dit uh, ja. beraad uh, zich terugtrekt. Nee, maar juist dan, als er een meerheid, meerderheid in de jury tot een bepaalde conclusie komt... dan neem ik aan dat je het toch... Dan ben je het eens. En dan... Eigenlijk moet het hele, hele jury aftreden en gewoon het overlaten aan een nieuwe jury. Dat ja, lijkt dat mij lijkt mij het, het allerbeste, Kees. Uh, dat ja. ben ik helemaal met je eens. Want ja. die jury is nu gewoon toch een beetje besmet. En kreeg hem gewoon, en dan krijg Diederik hem volgend jaar, ja, en die over een Nou kwam ik, Erik Pals is tegenwoordig uh, zit hij bij het Rood Theater, dus die kwam ik maandag tegen op die première, en die zei nog uh, kom je gezellig naar het bloedbad kijken zondag? Hm. Waarop ik zei, uh, nou uh, nee, maar hij zei, we gaan als jury de volledige openheid van zaken geven, want ik zei tegen hem, je kunt die prijs niet meer uitreiken, niemand wil hem hebben nu Niemand nog. wil hem hebben, inderdaad. Ja, hij zei, jawel, want we gaan volledige uh, openheid van zaken geven. Ja, laten we even kijken wie hem allemaal niet wil willen hebben, want uh, de, ja. de genomine die, die hem niet willen hebben. Ja. Dieterik wilde hem toch ook niet <laughs> hebben meer hebben? Nee, nu jaar. niet meer. Die oh. heeft zich helemaal teruggetrokken inderdaad. Want die kreeg hem niet toen hij hem wel had moeten hebben. Hier is iets groots verrichten. Het programma dat hij toen... Precies. Ja, ja. Ja. Um, Wim Hels, he? onder andere. Wim Hels is een grote kanshebber. Ronald Goedemond, Van der Laan en Woe. Een uh, jong duo dat ook de quiz doet bij Paul de Leeuw. Comil twee fantastische Belgen. En Lebis. Maar die heeft hem twee jaar geleden gewonnen. Dus ja, de kans dat hij hem weer zou winnen. Het kan natuurlijk, maar ja. dat lijkt me niet maakt er aan het goede mond tot, tot de, de, de ideale kandidaat? Omdat hij ongelooflijk grappig is. En omdat hij iets toevoegt aan gewone recht toe, recht toe aan stand-up comedy. Hij legt daar een soort hele kwetsbare laag onder... van een man die hij zelf is. Die ja, worstelt met het leven. Eigenlijk een beetje mensenschuw is. En gewoon niet zo goed weet wat hij moet. En dat verpakt hij in de meest krankzinnige situaties. Dus je ligt... Je ligt blauw van het lachen. Maar na afloop denk je, nee, wat, wat is hier gebeurd? En wat, dat klinkt wat zegt een beetje als Theo Maas. Is het vergelijkbaar eigenlijk? Of niet? Het is wel een beetje te, uh, vergelijkbaar, hoewel Theo Maas veel meer ingaat... op de staat van de maatschappij op hmm. dit moment. En dat doet Ronald Goedemond eigenlijk het is absurder. niet. Het is absurder. Het is meer persoonlijk engagement. Hij vertelt bijvoorbeeld in dit programma dat hij met een kano over een kind heen vaart... En hij vertelde mij in een interview, dat is echt gebeurd. Dus hij denkt dan ook van, wat is er voor god hierboven... die mij in Dit deze situatie niet landen? Hij klinkt zo. Je hoeft niet overal in mee te gaan. We moeten niet over... En als je dingen ontdekt, dan moeten we ook aan elkaar vertellen. Als je dingen ontdekt waar je niet in mee hoeft te gaan... dan moet je ook vertellen aan elkaar. Uh, bijvoorbeeld de, de reflextest bij de dokter. Daar hoef je niet in mee te gaan, hè? Nee. Als er een oude vent in een witte jas op je afkomt... met een stalen hamertje in zijn klauwen... en die wil jou keihard een tik geven, net onder je knieën... en je zegt meteen tegen die vent van... hé, flikker eens op met een hamertje... dan zijn jouw reflexen prima, jongens. Ja, hij zit op de cabaret Olympus. Ja, hoger dan de Olympus kun je niet komen. Dus nee. Ja, als je een, ja. dat in een juryrapport schrijft... Ja. dan zou die eigenlijk naar uh, Ronald Goedemond moeten gaan. Maar ja, zoiets is al een keer gebeurd met Diederik van Vleuten. Toen werd er geschreven, hij ja. schrijft cabaretgeschiedenis... Ja. en toen kreeg hij hem ook kreeg niet. Hem niet. Dus misschien is het juist Olympus is zoiets van nou, je krijgt hem niet. Ja. Dat hij Eigenlijk nog even door moet uh, oefenen of zo, ja. ik weet het niet. Best maar... ingewikkeld, zeg. Zoals jullie hier Dat ja. schrijven ook, lijkt me ja. moeilijk. Ja. Ja. Uh, dan uh, hebben we nog een andere prijs die ook wordt uitgereikt. Dat is ja, nou de, de Neerlandse, Neerlandse Hop. Ja, uh, uh, Aanmoedigingsprijs. Aanmoediging. Ja. ja, daar zijn vier mensen voor genomineerd. Pieter Derks, uh, Speelman en Speelman, Johan Goosens en Louise Korthals. Mm -hmm. Eigenlijk ook een raar clubje, want Pieter Derks is bijvoorbeeld al heel lang bezig. Ja. Speelman en Speelman ook. Terwijl Louise Korthals vrij kort bezig is. Maar goed, uh, haar heb ik onlangs gezien. Die was namelijk even... aan mijn aandacht ontsnapt, ten onrechte. Want uh, zij is ongelooflijk goed. Mm -hmm. Echt een fantastisch talent. Ja, we, we en, hebben een heel klein fragmentje. Ja, laat ik het, even uh, horen. Een en ze op. fluisterde, wacht. Wacht je op mij als het zo ver mocht komen? Dat mijn hart stopt met droom. En ik het mooie vergeet. Blijf je dan bij me? Ook al is het geen zomer. Wacht je op mij als ik het even weet? Ik vind het dit Claudia de Brey. Het lijkt wel een beetje Toch? op Claudia de Breij. Ja, ja maar ik vind haar... Uh, ze heeft een krachtiger stem. Z en, maar, en zeker zo'n mooie liedteksten. Ja. En, en ze gaat ook helemaal in op de actualiteit. Ik vond het een uh, verademing. Heel leuk om te zien. Ja, goed. een heel kort. Uh, kunnen we het nog hebben over het programma van Geert houten Kiet en André Manuel? Heel kort. Kunnen we het over hebben? Ja. Die uh, spelen met z'n twee een heel bijzondere voorstelling. Uh, het is een lied van een uur lang, iets langer. Twee mannen die op reis zijn, die zichzelf kwijt zijn. Een beetje Midlife crisisachtig achtig En uh, ja, die zitten lekker te muziceren. Ik vond het mooi. Het heeft heel veel op festivals gestaan. Ik denk dat het daar iets beter tot z'n recht komt. Ik vond in het theater dat je af en toe een beetje buitengesloten werd... in een soort privé-jam-sessie. Hmm. Maar het, ze zitten met z'n tweeën in een open cadet. Ze gaan naar Zuid-Afrika. Ik hoef niet te zeggen dat ze daar nooit aankomen. Uh, en ze zitten lekker te muziceren. En uh, ze zingen dus één groot lied over hun beider uh, wederwaardigheden en hun leven. En... Ja, ja, ja. Maar ja, ze gaan in ieder geval wel. Ze gaan wel, ze doen iets. Ja, zo is het. Goed, en ze zijn wel. niet op zoek naar een prijs. Nee, we wachten het af morgen de poefinario. Ja. Ik kan niet wachten. Maar. Eerst muziek: begging, beans en vetbag. black Met Begin en meer beans en feedback vanavond 5 over half elf, Nederlands, twee in Opium TV. De Chinese economie is al jaren een van de snelst groeiende ter wereld. Door die welvaart verrijzen de meest spectaculaire gebouwen, en is het land een van de grote spelers op de internationale kunstmarkt. En die plek in de culturele voorhoede had het land ook tijdens de Ming-dynastie van 1368 tot 1644, maar dat wist u al. De rijkdom en luxe die uit deze bloeiperiode voortkwam is vanaf volgende week te zien in een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En Marlies Kleiterp is hoofd tentoonstelling van de Nieuwe Kerk en zij praat ons bij over die tentoonstelling. Het, het is een bloeiperiode in de Chinese geschiedenis. Is het de enige bloeiperiode? Uh, uh, is het vergelijkbaar nog met onze Gouden Eeuw bedoel ik eigenlijk? Het is in zekere zin vergelijkbaar met onze Gouden Eeuw. Dat uh, maar het is, schitterend, het is niet he, schitterend. Betekent het. Ja, het symbool van de zon en de maan maakt samen het woord schitterend. Daar staat Ming voor. Maar uh, er waren meer uh, Gouden Eeuwen in de Chinese geschiedenis. Ja, ja. En wat, wat maakt deze periode zo bijzonder? Nou, ik denk dat wij ons uh, daar eigenlijk erg in kunnen uh, uh, ja, spiegelen, spiegelen. Omdat het aan de ene kant uh, uh, ja, een, een booming uh, economie was, de Ming-periode. En dat is nu uh, in China natuurlijk ook aan de gang. We kennen allemaal alle culturele activiteiten die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en nog steeds. En het is ook enigszins dichtbij, want iedereen kent wel die uh, blauw-witte Ming-vaas. Ja, nou, ik, ik las zelfs in de, in de catalogus die u ook voor u heeft liggen... dat uh, het Delfts Blauw, dat wij dat min of meer aan, aan de Ming periode te danken hebben. Ja, dat, uh, dat klopt uh, in zekere zin. Dat, uh, dat uh, het aardewerk. Uh, ja, nee, goed, het, het, het, het maken van aardewerk was al wel bekend uh, in Nederland en in, in Delft. En, uh, maar de popul populariteit van dat uh, Ming porselein, nadat nou, dat allemaal in grote getalen met uh, schepen hier in Europa werd aangevoerd... Ja, werd zo groot dat er een antwoord moest komen in de helft. Ja, mooi. We, ja. We, we, we hebben als echte piraten hebben wij twee schepen van die Portugezen gekaapt, geloof ik. Ja, er toen zijn toen het hele mooie verhalen. Terecht. Maar goed, er werden scheepsladingen er vol diefstal uh, zich. Ja. richting Europa gebracht. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en daar, toen zijn we dat gaan, gaan kopiëren. Dus eigenlijk zijn wij betere kopieerders misschien nog dan de Chinezen. Nou, je zou het bijna denken. Ja. Ja. Ja. -kwamen, kwamen er meer uh, spullen deze kant was op? Was het ook een internationaal uh, florerende periode voor de nou, Chinezen? Nou, uh, dat, dat kwam langzaam op gang in, in de BNST. Toen het Begonnen, he, zo in de 14e eeuw was het nog een vrij gesloten uh, land uh, en de binnenlandse uh, handel werd er eigenlijk langzaam aan halverwege de dynastie gestimuleerd. Daardoor uh, ontstonden er luxe producten en die luxe producten werden uiteindelijk uh, makkelijker, uh, ja, te koop mm -hmm. voor uh, minder welgestelden. Een surplus werd er gecreëerd en daardoor kon ook die export op gang komen. En zeker tegen het eind van de Ming-dynastie was, uh, was dat een grote handel. Ja, ik, ik denk bij Ming altijd aan, meteen aan fase, maar dat blijkt ook veel meer. Hè. Heeft van van jullie meer. toevallig een Ming-fase thuis? Nee. Ik ook niet, hoor. Regelmatig uh, <laughs> wordt er gesuggereerd in het theater dat zo'n Ming-fase... je voor 25 euro kunt kopen bij de weet ik veel wat, Chinese winkel... die wordt dan regelmatig in het theater aan barrels geslagen. Dat is een spectaculaire ja, gezicht, kan ik wel ja. zeggen. Ja, ja. ja. Is dat, dat is de mythe inderdaad. Ja. Ja. ja, omdat ze kostbaar zijn. Ja. Dat is, uh, precies dat wat je niet kapot wil laten vallen, valt dan natuurlijk. En vooral als ze zo groot zijn. Dan ja. dan je, oh ja. nee, nee, niet, niet de, de Ming-fase. Ming In <laughs> nee. hey, godsnaam, niet de ming -fase. Alles mag, maar niet de Ming-fase. alles oh, is nu net een spookje geschreven door Bettine Friesico... over Ming en de Gouden Krekel. En dat ja, gaat groot. Op, dat heeft toch ook iets uh, mee te maken met die oh. gouden ja, schitteringen. Dat klopt is op initiatief uh, van ons, van de Nieuwe Kerk. Aha. We hebben Bettine Friesico gevraagd om een kinderboek te schrijven. En uh, dat heeft ze gedaan. Dat wordt deze week uh, gepresenteerd. Ja, zoals vader. Vaker uh, uh, kinderboekenschrijvers uh, gevraagd of is dit een voorzetje? Heb jij niet? Nee, heb je nee, afgesproken nee, met haar? Kloppen nee, nee. Me blauwe ogen. Echt niet, nee, het zijn va vaker de kinderboekenschrijvers die dan gevraagd worden door een museum. Het Haagse Museum heeft het bijvoorbeeld ook gedaan. Die dan Kinderboekenschrijvers vragen om iets bij een tentoonstelling te doen. Het is een heel mooi, heel mooi smaakvol boekje geworden. Ja, ja. Goed, die Minkperiode, dus meer dan alleen de blauwe fase. Wat natuurlijk net al over porselein. Ook prenten bijvoorbeeld. Heel veel prenten zag ik in de catalogus. Mooi prachtig borduurwerk, meubels, um, sieraden. ja, Eigenlijk veel meer dan je je voorstelt bij uh, alleen maar die uh, blauw-witte vaas. Dat is ook eigenlijk wat we willen doen. We beginnen dit tentoonstelling wel met dat statement. Hier is die blauw-witte vaas, die iedereen wel kent. Daar is die Ming-dynastie uh, bekend om geworden. Yeah. Uh, maar direct daarna stappen we al echt de Ming-maatschappij in. En gaan we van alles vertellen over het Keizerlijk Hof. Daar beginnen we mee, met de luxe, maar ook met... Ja, wat die keizers allemaal uitvaardigden... en um, hoe die zozeer de taaltjes natuurlijk in handen hadden... in de hele politiek en ook die economie in die Ming-tijd. En dan uh, vertellen we van alles over eigenlijk het dagelijks leven. Wat is de rol van de vrouw? Wat is uh, de rol van kinderen, religie in die tijd? Uh, dan de producten die werden geproduceerd in de ming -tijd. En natuurlijk dan vooral ook hoe die uh, kunstproductie extra op gang ja. komt in die tijd. Want iedereen kon dan... destijds ook kunst kopen? Tenminste, nou, die dat kwam die langzaam krijgen. op gang. Ja. Uh, aanvankelijk waren die kunstenaars allemaal uh, onder streng uh, staatstoezicht. Die moesten uh, uh, eigenlijk een heel staatsexamen afleggen voordat ze überhaupt aan het keizerlijk hof werden toegelaten. <lacht> om kunst te mogen maken mm -hmm. voor de keizer en de elite. Ja. Ja. En langzamerhand werd dat vrijer en waren er ook kunstenaars die zich eigenlijk zelfstandig konden gaan vestigen, hoefden niet meer het staatsexamen af te leggen, trokken zich terug vaak ook in de vrije natuur om tot zichzelf te komen en zo is die productie eigenlijk steeds verder op gang gekomen en ook daardoor massaler geworden en mm -hmm. uh, goedkoper geworden. Maar, maar kun je wel zeggen dat de kunst gedemocratiseerd raakte in die tijd? Die Enigszins uh, wel. Het werd ja. ook uh, op, uh, op bestelling op een gegeven moment gemaakt. Dat geldt natuurlijk vooral voor het porselein wat we kennen. Ja. Uh, maar ook op uh, andere kunstvormen. Ja. U zei dat de, de, de keizers, de, de politieke leiding de, de touwtjes in handen uh, had. Uh, ik las ook ergens dat de laatste ming keizer dat hij juist het ja, een beetje liet, liet varen, een beetje gaan. En de welvaart ging als, uh, als nooit tevoren. Ja. Het is Zullen wij daar nog iets voor leren in Nederland in deze crisis Ja, misschien. Maar zo democratisch als het hier is, is het daar nooit geweest, Nee, ik. Nee. was het heel erg... Uh, ja, nee, kijk, zo'n keizer had wel alle taaltjes in handen. Uh, maar uiteindelijk, ja, het is natuurlijk niet aan één en de laatste keizer te wijten... dat zo'n uh, zo uh, zo dynastie ten onder gaat. Er zijn natuurlijk allerlei nee, dingen die ja, spelen. Hoe, hoe, hoe? Buitenlandse uh, verwikkeling, verwikkelingen. Um, hij, naar het schijn was zeer intern gekeerd. En uh, kennelijk had hij toch meer zijn aandacht... bijlopen buitenland moeten richten. Misschien om zijn uh, buitenlandse betrekkingen goed te houden. Intern was ook uh, uh, van alles gaande. Uh, muitende, ambtenaren enzovoort. Dus. Ja. Want, want hoe, hoe gaat dat inderdaad? Uh, hoe komt zo'n dynastie ineens? Is, dat, is die er ineens? Is dat een kwestie van een soort nou, paleisrevolutie? En... Ja, in het geval van de Ming-dynastie was het een, uh, een, een boerzoon uh, die uh, bedacht dat hij het beter kon en uh, <laughs> serieus. <laughs> maar en even. in staatschep pleegde en zichzelf op de troon plaatste. Een boerzoon. En uh, ja, en ja, fantastisch. Um, ja daar een, een motto had in begon. Ja. Ja. Sikkel Mansholt, he? was dat? een uh, ja, was boerenzoon, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Zijn die er nog geen boerenzoon? Ja. Uh, Hajo Apotheker, was dat ook geen boerenzoon? Oh, ja, ook nog, ik weet het ja, niet. Ja. Ja, ik hou het niet altijd bij. Nog, nog, in, tot slot, want ik, ik noem nog even dat die tentoonstelling... Ming, Keizers en Kooplui in het Oude China start... volgende week zaterdag in de Nieuwe Kerk. En is daar te zien tot met 2 februari 2014. Maar ik heb nog even een heel klein ander dingetje. Want u bent ook hoofd tentoonstellingen van, van de Hermitage. En dan verscheen er een, over die tentoonstelling die jullie hebben over Lena Bies. Met Gauguin, Bonard en Denis stond een... een... In de Volkskant een hele nare recensie... Dat uh, het publiek trekken. En, uh, ja, natuurlijk, musea moeten het publiek trekken. En het staat ze vrij reclame te maken. Maar weinig musea opereren daarbij zo dicht op de grens van het onbetamelijke. als de Hermitage. Heeft u dat gelezen, die, die recensie? Vervelend, lijkt me. Ja, op ik heb het gelezen. Lezen. Ja, ja, goed, het staat iedereen vrij om, om, te, om te zeggen. en te publiceren wat hij wil. Ja. Uh, wij, wij hebben er zelf natuurlijk een andere mening over. Wij ja. zijn er trots op, uh, uh, A, op onze samenwerking met de Hermitage in Sint-Petersburg. En ook trots op de collectie en de kwaliteit die wij altijd maar weer uh, hier mogen laten zien. Ja. En in onze optiek is de tentoonstelling een, uh, een juweeltje. Eigenlijk ook schitterend, net als de Ming-tentoonstelling. Ja. ja, nee, uiteraard. dat de prachtigste dat, dat snap ik. volledige collectie schilderkunst die er is in de hermitage... is nu ook in Amsterdam te zien. En, en tot wanneer? De, de, de tentoonstelling in de, in de ja. hermitage is nog tot, uh, tot en met maart te zien. Tot en met maart. En de tentoonstelling Ming nog tot 2 februari, uh, als ja. die straks begonnen is. Ja. Goed. Hartelijk dank dat u hier was, Marlies hebt. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Ja, dat vind ik heel leuk. Rob de Nijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u gaat al even mee in de muziekwereld, maar u gaat gewoon weer onderweg hè? Als, als elke ja, dag. Ik sta te trappelen, want uh, de auto staat klaar en is ingepakt. Um, ik ja. wacht eigenlijk alleen even tot ik uh, het gesprekje met jullie zou hebben. Dus ja. het is inderdaad, het is bijna onderweg. Ja, we met de auto dus, niet met de motor. Ah, nee hoor, nee, nee, nee. Nee, nee dat is sowieso uh, uh, rijk al, jaren geen boter meer. Dat vind ik nou mezelf nou, daar vind ik mezelf nou te oud voor. Nou ja, dus dan wordt enige lijkt mij. Vanavond de première hè, van de theatertoer Nestor. Ja. U zingt wederom de uh, grootste successen... Um... Nou, het is, het is de laatste jaren uh, met name een, een mix van uiteraard de, de, de dingen die men graag hoort. Zoals Malle mm. Babbe natuurlijk. Ja. Dat mag uh, niet ontbreken, anders wordt het nog gelinched na afloop. Dus dat doe ik dan maar niet. Hoe vaak heeft u dat al gezongen, dat nummer? Weet u dat? Houdt u, u dat ook bij? Ik ook nee. uh, Duizenden keren. Ja. Duizenden keren. Ja. En uh, eigenlijk vanaf het moment dat, dat het stuk geschreven is, hè? begin 70 e jaren... Ja. En, en uh, Ja, ik ben er nog steeds trots op en de, en, en de interpretatie is nog steeds elke keer anders. Dus uh, wat dat betreft hoeft, is het geen uh, herhaling van, uh, van, van clichés en zo. Ja, dus, uh, el, u ontdekt nog elke keer nieuwe, nieuwe dingen in dat nummer? Ja, dat, dat, uh, dat geeft aan de kwaliteit van het stuk en de compositie. Het is, uh, ja, het is een hele ingewikkelde, want mensen zeggen, oh ja, dat is leuk, tralalalala. En dan moeten ze het spelen. En dan blijkt het zo ingewikkeld te zijn. Maar ja, dat is juist het mooie. Dat, dat, dat een ingewikkeld stuk heel simpel over kan komen. Ja, fijn dat u zelf nog verrast kan worden. Wordt, wordt het publiek ook nog verrast? Zijn er ja, nog tekst. verrassingen te ja. verwachten. Vanavond hebben we dus... Uh, ja, Het is onze 33ste tour, geloof ik, in totaal. We hebben nog nooit een sabbatical gehouden. Hmm. Uh, dus we gaan gewoon weer verder met een, met een tour... die ook eventjes terugduikt in het verleden met stukken die we niet zo vaak spelen. En uh, dat, ik, ik merk dat uh, men dat enorm waardeert. En, ja. Uh, ja, en het, het, is, het zijn tijdloze stukken, dus uh, dat kan. Ja, ja, u spreekt in meervoud, maar dat is omdat u met meerdere mensen op het podium staat, hè? Ja, ik heb al dertig jaar dezelfde band, dus... Uh... Ja, dat is niet uh, pluralis majestatus, omdat... Toch niet? Het is niet uh, van wij, wij Rob de Nijs? Nee, hè? <laughs> nee, nee, zeg, ik zou niet durven. Nee hoor. Nee, maar dit soort dingen doe je nooit alleen. Uh, ja. Succes haal je nooit alleen. Het is altijd een samenwerking van gevalenteerde ja. uh, ja. mensen. Zo is dat. Heeft u nog bepaalde rituelen voordat u opgaat eigenlijk? Uh, ja, in mijn eentje. Uh, eerst eerst uh, een salade eten. En uh, tenminste, dat is de laatste paar jaar zo. En vervolgens... Uh, in mijn eentje een beetje vooruit zitten te staren. En terwijl de, de mensen van de band een borreltje ergens drinken... en, en het Chinees pikken, ben ik in mijn kleedkamer. Lekker voor je uitstaren. En, en ja. even een sportvraag. Wat gaat er dan door u heen? <laughs> uh, nou, eigenlijk niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Want dat, dat kon daarna pas, als ik me daar te veel van allerlei uh, druktes aan het maken ben, dan, uh, dan lukt het op het toneel niet meer. Dus ik nee. ben me eigenlijk, zoals dat ook wel weer heet, leeg aan het maken. Leeg, helemaal leeg. Ja. Ik hoop dat de zaal vanavond wel vol zit. Nou, dat hoop ik ook. Goed. Goeie reis en bedankt. Ja, graag gedaan hoor. Dag. Dag, Rob de Nijs vanavond in de Breda. Vrijdag 11 oktober zit hij in de Stad Schouwburg in de Harmonie in Leeuwarden. Uh, tot en met vrijdag 13 juni 2014 is Rob te zien en te horen in verschillende theaters door het hele land. Tot zover Opium voor dit uur. Straks na het journaal van 4 uur... dan is Christophe Kermann hier... om over zijn nieuwe roman Marie te vertellen... en Bob Bronshoff over de film Greetings from Tim Buckley. En Gio liep het natuurlijk met de sport. Tot zo naar het nieuws. Opium. Avro. Taxi. Kan je een taxi voor me stellen? Wat wil je? Ze is een grote belofte. Een grote regiebelofte. Een kus. Nee. Een taxi...